Het weer: het is bewolkt, af en toe motregen en het is zo'n 5 graden. Ook morgenochtend regenachtig. In de loop van de dag wordt het droger, het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl.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 Nogmaals goedenavond. De doelpunten zijn duur vanavond. Dat blijkt uit het rondje langs de velden. Dat begin in Almelo bij Bas Tegeler. Ja, want nog altijd 0-0. AZ is boos na 63 minuten. Omdat de ploeg al Alkma vindt dat het een strafschop had moeten krijgen. En na het bestuderen van de beelden deel ik die mening wel. Goedmondson is weg aan de rechterkant van het veld. Gaat het strafschopgebied binnen. Dan wil Maartens hem de bal van de schoenen tikken. Nou, die raakt alles. Maar in ieder geval niet de bal. Goedmoeston gaat liggen, maar scheidt zich de Brahma, die dat volgens mij niet goed ziet. Kijkt wanhopig naar zijn assistent, die zegt doe maar corner. En zo werd het hoekschop. Maar AZ heeft, zeker als ze daar na afloop de beelden ook nog een keer terugzien, echt reden tot klagen. Nu goede kopkans voor uh, Maarten Martens. Waarmee maar is dus aangegeven dat AZ toch wat sterker wordt en in de wedstrijd weer komt na 64 minuten. Maar deze kopbal gaat over en zo staat het dus inderdaad nog 0-0. Willem 2, Vitesse, achter. Wachten op leuke momenten ook. 19 minuten oud 0-0 stand. Twee kansen dus gezien. Ieder eentje uit standaardmomenten. Maar een leuke mooie aanval. Nee, dat wil iedereen vanavond wel zien. Maar het is wachten en wachten tot nu toe in ieder geval. Nek tegen NAC en die houdt kan. Leuke wedstrijd omdat de NAC sterker is geworden. Twee grote kansen allebei voor Chatel. Met name de tweede was hij dicht bij Doelpen. Na een prachtig hakje van Goossens, alleen op de keeper af. Hij passeerde Jelle ter uh, van Nauk uh, Breda. Maar uh, schoot de bal op de paal. En dus staat het na 17 minuten nog altijd 0-0. Nu dan misschien de mogelijkheid voor NEC. Nee, in de armen van Jelle ten Maar Maar NEC wordt sterker en sterker. En over 40 minuten is er ook nog Feyenoord tegen de Graafschap. Er wordt gevolleybald in Apeldoorn. Dynamo Rotterdam, Lars Geerts. Rotterdam heeft de passing niet op orde en daar profiteert Dynamo van. Ze staan al 1-0 voor in sets. Maar door uitstekend serverswerk is het ook in de tweede set op voorsprong gekomen. 11-7. tonight van de Eagles. Heracles AZ, niet geluk. Het is maar goed dat het bijna winterstop is. Want uh, scheidsrechter Brahma... eerst moet hij volgens mij een strafschop geven aan AZ. Dat doet hij niet. En Zo even geeft hij een gele kaart aan Douglas van Heracles... die niks doet in het duel met Ortiz... die weliswaar daar licht geblesseerd bij raakt. Maar geen sprake van een overtreding. Terwijl nu AZ uh, kan gaan aanvallen. De bal wordt teruggelegd op Maarten geleerd, denk ik. Hè? Ja, dat moet het zijn. Ja. Hij heeft wel een uh, gezond kleurtje inderdaad, de scheidsrechter. Maar nee, het is... Uh, Merkwaardig hoe hij daar nou toch twee keer de fout in gaat. 0-0 is het na 69 minuten. En daar komt dan toch Herakles. Armenteros wil pasen op Feyenović. Die zojuist in de ploeg is gekomen. Die paas komt ook wel. Maar op het moment dat de bal rolt. Ligt Feyenović op de grond na een overtreding van Marcellus. Die daarvoor ook op geel wordt getrakteerd. Dat is de tweede gele kaart die de scheidsrechter uitbeeldt in deze wedstrijd. Er is dus gewisseld aan die kant. Aan de andere kant ook. Charlison Benschop. Geboren in de plaats waar ik twee dagen geleden nog was in de ploeg gekomen. Voor Gudmundsson aan de kant dus van AZ. Hij maakte Benschop bij RKC wel een aardige indruk. Heeft bij AZ de kans nog niet echt gehad. genomen vrije schop trouwens. Dat heeft bij AZ eigenlijk niemand in de gaten. Feynovic naar de bal met een rare bal voor de goal. indraaiend bij de tweede paal weggestond door de doelman. En zo ontstaat er plotseling toch weer wat druk nu van Herakles. Opnieuw de bal erin gepompt. Weggekopt door Mooisander dit keer. Opgevangen weer door Loos, Teruggebracht naar Feynovic. Die dan wel de uitweg gevonden heeft bij Van der Linde aan de linkerkant van het veld. Komt de bal weer voor. Armateros de lucht in mist. Douglas de lucht in mist. En dan kan hij door Clavan worden weggetrapt. Maar juist in de fase van, laten we zeggen, 10, 15 minuten waarin AZ dacht dat het uiteindelijk wat grip op de wedstrijd kon krijgen. Komt de ploeg uit Almelo nu dan toch massaal en opnieuw met uh, dit keer Kwanza. Lijkt bij een gestrekt been, maar de bal uh, rolt nog. Nee, die wordt er dan toch gefloten. als Amateros wil schieten. En gaat de mogelijkheid voor Heracles niet door, omdat Brahma toch heeft ingezien dat hij hier op zijn fluit moest blazen. Nou, 20 minuten voor tijd. Dan wordt het, nadat de eerste 70 minuten van deze wedstrijd... nou niet verschrikkelijk waren om naar te kijken... maar waarin je toch dacht, er mag wel iets meer gebeuren... wordt het dan toch plotseling aardig in Albelo. Dat belooft nog wat voor de slotfase. 0-0 uh, is het voorlopig nog bij Heracles en AZ. NAC haalt bijna geen punten in de uitwedstrijden. Kan je dat begrijpen, Andy Houtkamp? <laughs> ja, vier stuks om precies te zijn. En, uh... Die hebben ze gehaald, maar NEC is veel en veel beter. Uh, ook nu weer in de avond prachtige bewegingen van Schöne. 0-0 de stand. Schöne nog altijd in balbezit. Uh, maar nog geen doelpunten voor NEC. Maar ik denk, wat hangt daar nou in de lucht? En dat is een doelpunt. En het is een uh, bal die voorgegeven wordt. Het is uh, net weer verdedigend werk van uh, Nauk Breda. Uh, Ragnar, jij hebt een doelpunt. Jazeker, het is een goal en hij is van Janga, de gelegenheidsaanvaller vandaag. Hij mag het in zijn vijfde optreden een keer in de basis laten zien bij Willem II, de vijfde corner voor dat elftal. En het is 1-0 voor de ploeg uit Tilburg. En wat een feest, want dat gebeurt hier toch niet elke week. De gebalde vuist ook bij de trainer van de thuisploeg. Dat is Gert Heerkes. De bal komt bij het 5-meter gebied uit. Dan wordt daar gekopt door Swinkels. En vervolgens in de rebound is het de inzet van Janga bij de tweede paal van dichtbij. Misschien was het wel Biemans die kopte en niet Swinkels. Maar daar is dan Janga met de intikker. En die viert dat natuurlijk uitgelaten. 1-0 voor. Willem II in deze thuiswedstrijd tegen Vitesse. Dat nog altijd meer de bal had. Dat een wat sterkere, wat zekerdere indruk maakte in dit duel. Maar dus achterstaat bij Willem II. En voor een doelpunt mogen we zelfs Andy onderbreken. Voor deze keer, ja, zeker als het zo verrassend is tegen de aanstaande landskampioen, balbezit <laughs> uh, voor, voor uh, NEC via een hoekschop aan de rechterkant. Ik weet waar... niet of jij dat nog meemaakt hoor. <laughs> Die kant zit er niet in Ronald, maar dan jij ook niet. De hoekschop vanaf de rechterkant voor John Groosens voor NEC. 0-0 de stand, 25,5 minuut gespeeld. En daar moet het dan uh, van komen. De bal wordt bij de eerste paal gelegd, maar niet echt lekker. Wordt uh, makkelijk weggekopt uit de verdediging van NAC Breda. Maar Nak komt niet verder verder uit die verdediging. Nu twee vuisten van Jelent en Rauwelaar. Ook dat is af en toe nodig als weer. NEC de bal heeft opgepikt. Nathaniel Wil heeft de bal op de helft van Nac Breda. Als er een leuk balletje geprobeerd wordt door Chatel, maar dat lukt niet. En dan kan Leurling overnemen. Maar hij wordt vastgezet op eigen helft. Nou vindt dan een opening bij een van de gelegenheidscentrale verdedigers Milano Koenders. En die speelt de bal richting gelegenheidsspits Idab Delay. Want zes basisspelers mist Nac Breda. Dus vandaar dat NEC ook echt een stuk sterker is dan de breda Bal gaat over de zijlijn en dus mag NEC gaan gooien. We hebben hier 26,5 minuten gespeeld. Overigens nog wel even leuk om te vermelden is dat het publiek aan de korte zijde... achter het doel nu bij Jelle en Rauwelaar... geen uh, keuze kan maken tussen Sillese en Babos. En dus de helft van het publiek voor de wedstrijd een Hongaarse vlag met de naam Babos had. En de andere helft van dat uh, uh, het tribunevak de Nederlandse vlag met de naam Sillese. aardige actie aardig. Marcelissen staat in het doel. Terwijl de NEC weer in de avond gaat. Nu met uh, Vlemings, maar niet voor lang. Want de overname is voor Breda via schilder. Stand 0-0 na 27 minuten spelen bij NEC Breda. Willem 2 voor tegen Vitesse. En dat mag je toch verrassend noemen achter. Ja, zeker wel. Hoewel, je speelt natuurlijk tegen een elftal. We zijn 28,5 minuten aan de gang met die 1-0 voorsprong tegen een elftal wat niet ingespeeld is. Want daar veranderen zeven dagen Belek ook niks aan, het trainingskamp in Turkije. Maar de bal gaat op zich wel makkelijk rond bij de spelers van Vitesse, nu met Yasuda. De rechter verdediger die veruit komt aan de rechterkant op de helft van Dilem 2. bal gaat even terug naar Aissati. Uh, en dan is het Butner op de linkerkant. Inmiddels Butler speelt de bal dan af naar Matic. En wil zelf wel diep gaan. Dan wordt in de gaten gehouden door Gravenbeek. Dan het handige tikje van Pedersen op papier wellicht. Want de bal komt uh, niet terecht bij Riverola. De man die kwam van Barcelona. Het is verhulst de doelman van Willem II die afgeeft aan de rechterkant aan Lampie. Dan staat daar Gravenbeek die zeg maar hangend aan de rechterkant speelt. Bijna als een aanvaller. Speelde verdediger, speelde middenvelder. En nu heeft het iets uh, van een middenvelder CQ een aanvaller. Janga dus de doelpunten maken. Maakt een uh, zwakke indruk. Maar goed, wat uh, zegt dat? Als je wel de 1-0 achter je naam hebt staan... heeft een behoorlijke draaicirkel, zeg maar van een tank. En zijn aannames waren ook niet om over naar huis te schrijven. Ze kaatsen ook niet. Maar hij stond dus wel op de goede plek bij de vijfde corner van Willem II. Dat via Hakola nu bij de linkerhoekvlag het balbezit heeft. bal gaat terug. Geen risico genomen door de Tilburgers en Swinkels. Opent aan de rechterkant. Een paar meter voor de middenlijn is het Lampie de Vin naar Gravenbeek. Er lijkt wat meer vertrouwen te komen in het elftal uit Tilburg... Terwijl Rijkovic, hij was buiten de lijnen terechtgekomen. Toestemming krijgt van de scheidsrechter van vanavond. Paul van Boekel om weer binnen de lijnen te komen. En zo is het dus weer 11 tegen 11. Had nog altijd het balbezit voor Willem II naar Biemans. Het kan naar Lampi. het kan ook breedte. Dat is wat gebeurt. Halverwege de helft van Willem II is het Swinkels. En dan nou moet Vitesse natuurlijk op zoek naar een goal. En moet Willem II niet de fout maken dat het al zo vroeg in de wedstrijd... een half uur zijn we onderweg de voorsprong nu al gaat verdedigen. Dynamo Volleybal tegen Rotterdam. Tot nu toe met succes. Lars Geerts. En dat doen ze nog steeds met veel succes. Van de tweede set werd zojuist binnengehaald door Gommans. Deed dat met een heel makkelijk tikkie. Omdat de verdediging bij Dynamo, pardon, bij Rotterdam, weer niet op de rit stond. De bal ging makkelijk over het net. Gommans kon hem daar opvangen. Tikte het zo het setpoint binnen. En ze wel het 25-18 in het voordeel van Dynamo. Ik benijd de spelverdeler van Rotterdam. Roland Rademaker absoluut niet. Hij wordt heel heel slecht geholpen door zijn paaslijn. Die zorgde ervoor dat hij de ballen overal op het veld op moet uh, gaan halen in plaats van dat hij ze netjes op de netband krijgt. En ja, doe dan nog maar eens je best om een fatsoenlijke aanval op te bouwen. Moet wel zeggen, ze hebben een nieuwe aanvaller aan Rotterdamse zijde. Een Braziliaan, met de prachtige naam Edson Felicissimo. En die bevalt me uitstekend, heeft een snoeiharde service. Werd zojuist geklokt op 92 kilometer per uur, maar hij kan het ook niet in zijn eentje. En zo verliest dus Rotterdam ook de tweede set en staat Dynamo met 2-0 voor.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 In de diep van Adel. Heer Aakles doet het veel beter dan van de week tegen Twente Basticht. Ja, dat is dan in ieder geval wel de winst. Want toen uh, gingen ze eraf in enschede met 5-0 tegen Twente. Toen ging eigenlijk alles mis. Daar was Bos bijzonder ontevreden over. Hij heeft gezegd ik laat het elf al ook staan. Dat er in ieder geval revanche kan plaatsvinden. Nou ja, het is beter dan afgelopen woensdag. Maar de tweede helft is toch AZ wel de sterkere ploeg geworden. Zo even een goede knal, verneinig schot van Elm op de vuistel van pas die toch elke wedstrijd wel weer zijn gekke dingetjes doet. Maar vandaag toch twee, drie behoorlijke reddingen heeft verricht. En er voor een deel voor verantwoordelijk is dat AZ nog geen goal gemaakt heeft. Nou ja, goals en AZ, dat verhaal is inmiddels ook bekend. Er zijn toch niet zo gek veel ploegen te vinden in de eredivisie. Ik doe uit mijn hoofd vijf of zes die minder gescoord hebben dan AZ. Maar kijk even naar Siktersson, Elm. Dat zijn dan de topscores met vier doelpunten. Ja, dat houdt allemaal niet over. Het is uh, 82e minuut van de wedstrijd. Nog altijd 0-0. Uh, Terwijl nu uh, Van der Velden in de ploeg gekomen. Aan de bal is voor AZ. Die gaat beginnen aan een solootje op de rand van het zaffo -gebied. Maar die uh, loopt er eigenlijk vast. Dan wil Heracles snel uitverdedigen en counteren. Nou dat kan zeker als de bal terechtkomt bij Douglas. Die met twee tegenstanders te maken krijgt nu. Dat zijn Clavan en Moreno. Dan moet hij met zijn rugten naartoe de bal proberen binnen te houden. Dan speelt hij hem voorbij Clavan. En zegt hij word ik daar niet tegengehouden en verdien ik geen vrije schop. Het antwoord is nou inderdaad niet. En dan rolt de bal over de achterlijn en mag AZ gewoon een doeltrap gaan nemen via Romero. Die in de tweede helft eigenlijk niks te doen heeft gehad. Behalve één keer een kopbal heeft tegen moeten houden. En dus de druk van, laten we zeggen, een minuut of zes, zeven, acht geleden. Toen met de vrije schop. En dat het even hectisch was met een aantal voorzetten in het strafgebied. Maar voor de overige mag AZ toch op basis van die tweede helft het gevoel hebben dat het in de buurt komt. Van een zegen, Maar ja, dat is niet hetzelfde als de zegen ook grijpen. Sterker nog, het kan ook maar zo de andere kant op ook. Als Kwanza doorzet, maar uiteindelijk de bal verspeelt. En hem dan weer inlevert bij de verdedigers van AZ. Hoeveel risico wil en durft Verbeek te nemen in de laatste zeven minuten van deze wedstrijd in Almelo 0-0 is het nog. Nijmegen dan NEC tegen NAC en die houtkamp. Ja, je hebt wel eens van die uh, grappen dat je zegt van een club heeft uh, twee schotten gekocht. Oh ja, ja, om het doel dicht te timmeren. Het lijkt erop dat het bij NAC het geval is, want de NSC is veel en veel sterker, maar krijgt die ballen niet in. Het lijkt wel alsof het doel dicht getimmerd is. Af en toe denk je van nou, die kan er niet naast gaan zoals zojuist bij een schot van Ramon Zomer, overigens bezig aan zijn 200e eredivisiewedstrijd. Maar die bal ging dan weer om onduidelijke redenen. Ja, er zat een been tussen van een NAC-verdediger die dat niet in de gaten had. Ging de bal weer naast het doel. NEC met andere woorden veel en veel sterker dan NAC-Breda. Maar kan het nog niet uitdrukken in de score. 36,5 minuut gespeeld. Jellet en Rauwelaar die het druk heeft. Heeft de bal meegegeven achterin aan Laurent, de gelegenheidscentrale verdediger. Maar dat kan ik bij bijna elke speler zeggen van Nakbreda, Breda. Omdat ze maar liefst zes spelers, basisspelers missen. Deels door schorsing, maar ook, want Gilles is geschorst. Maar met name ook door blessures voor bijvoorbeeld Amoa, die gemist wordt in dit team. Want Adapta. Idab Delai probeert het wel voorin, maar kan de bal niet echt lekker bij zich houden als hij hem krijgt en raakt hem heel regelmatig kwijt. De bal is over de zijlijn gegaan en Nak Magooi doet dat via Verher op schilder. En nu misschien dan een beetje ruimte aan de rechterkant bij Kolka. Kolka heeft hem... Uh, aangenomen de bal. En op de rand van het strafschopgebied aardige bewegingen schiet hij met links. Maar dat is niet zijn allerbeste been. Zo blijkt, want hij schiet de bal ver en ver langs het doel van Jasper Sillissen. En zo hebben we alweer 37,5 minuten gehad. En hij uh, begint met een beetje onrustig te worden. Want al die kansen en mogelijkheden zijn nog niet tot uitdrukking gekomen in doelpunten voor NEC. Terhalve staat het 0-0 bij NEC. nak Breda. De enige goal van de avond viel tot nu toe in Tilburg. Ja, graag naar niet mee. Ja, en zoveel kansen zijn er niet. Het is 1-0 na 39 minuten en Vitesse is zelfs ontsnapt aan een 2-0. Want een hoge bal vanaf de rechterkant voorgezet bij de Tilburgers. En achterin stond Lasnik. die probeerde het met links ineens. De bal werd bij de verre paal nog aangeraakt door een verdediger. Dat even een corner op en die leverde dan vervolgens geen gevaar op. Maar dat had hem zomaar kunnen zijn, de bevrijdende misschien wel. De bevrijdende 2-0 voor Willem 2. Maar voor alle duidelijkheid, het staat dus 1-0 in dit stadion. Opvallend trouwens dat Albert Ferrer na dik een half uur spelen Pedersen er al afgehaald heeft. Er leek niks aan de hand op het eerste gezicht. Hij was ook meteen vertrokken richting de catacombe. En dat is meestal geen goed nieuws. Dan is een speler niet, be, niet tevreden. En Van Ginkel, ik zie hem nog scoren in de Amsterdam Arena toen hij in de basis stond tegen Ajax. Piepjong, prachtige 0-1 toen voor de Arnhemers, Maar het is echt geen aanvallen. dat weet iedereen. Maar hij moet het wel laten zien. De middenvelder in de voorste linie dus van de Arnhemmers. Die nog wel op zoek zijn naar een uh, spits. Nou, haal Bas Dostel bij Heerenveen zou je zeggen. Dat is 2 miljoen. Dat is twee ladingen voor meneer Jordania. En dan laat je iedereen pas echt schrikken. Want dat zijn toch een beetje de transfers die het moeten gaan doen. Aan de andere kant, als je over twee jaar weet dat je landskampioen werd, Wat maakt een 1-0 achterstand dan uit in Tilburg? En dan had ik me nog zo voorgenomen om niet over dat verhaal te beginnen. Aan de rechterkant, Yasuda ziet er niet uit als een Japanner. Maar hier is het 1-0 Andy. En daar ook. Want bij NEC is er gescoord door NEC. Uiteraard en uiteraard zijn 16e uh, Bjur Vlemings. Hij scoort de 1-0 van Sebastien Bun. Nee, natuurlijk Vlemings nummer 18. Heeft hij op zijn rug. Nummer 16 heeft hij achter zijn naam. En in de 40ste minuut scoort hij. Volkomen verdiend en terecht. De 1-0 voor NEC. Goede voorzet vanaf de rechterkant. Weer een uitstekende aanval van NEC. De voorzet komt van Wil. Het intikken bij een beetje verkijkende uh, Jellet en Rauwelaar is natuurlijk van de op de uitstekend goede plaats staande Björn Vlemings. Hij scoort zijn 16e en de eerste vanavond voor NEC. NEC leidt tegen NAC Breda met 1-0. En als de Bas Stichelen vanavond nog een doelpunt willen laten zien, dan zullen ze toch moeten opschieten daar in op. Ja, drie minuten nog. Nou, Herakles doet er erg zijn best. Want het is ongelooflijk slordig in de laatste minuut. Fijne dombalverlies. Van der Linden wil het repareren. Dombalverlies, corner. weggestond door Pasveer. Voor de voeten van Douglas. Denk je counter? Nee, balverlies. Ingooi voor AZ. Dat op deze manier wel heel makkelijk op de helft van de tegenstander mag blijven. Van der Linden trapt nu de bal weg en doet dat op het hoofd van Douglas. Die hem op zijn beurt weer doorkopt, maar dat doet toch bij Schaars. Zo krijgt AZ de bal weer terug. Ook oh, nou gaat ook de ploeg uit Alkmaar meedoen. Want neemt de Mexicaan Moreno, wat te veel hooi op zijn vork, verslikt zich in de bal. Verbeek, daar gebeurt het eigenlijk voor zijn neus. Het doet nog maar eens een stapje naar achteren van pure afschuw. Maar Heriklijs heeft de bal uit een ingooi. En die ligt aan de voeten van Armenteros. Halverwege de helft van AZ aan de rechterkant van het veld. Combinatiebal terug naar Douglas. Van de bal vervreden door Clavant. ten koste van een nieuwe ingooi. 0-0 dus, 2,5 minuut nog officieel te gaan. Plus wat extra tijd. Wie wil en wie durft nog. Erik Les zal toch in ieder geval zeggen dat als het zo blijft dat ze na de nederlaag in Enschede de rug enigszins hebben gerecht. En dat het o is dat hier in Almelo eigenlijk behalve Ajax dit seizoen niemand wint. Want uh, dat is de enige wedstrijd die de ploeg van Peter Bos hier op eigen veld verloor. Wat gebeurt er nog in de slotfase? Kwanza aan de bal. Een dribbeltje? Nee. Inhouden, dan wegdraaien van Elm. Wel weer met zijn gezicht naar de goal. Legt hem neer voor Feyenovic. Die heeft een aardig schot, maar zoekt naar de ruimte om dat ook te kunnen uitvoeren. Vindt die ruimte uiteindelijk niet. Draait dan nog maar een keer de andere kant op van 25 meter voor het doel. En levert dan de bal aan de rechterkant in. Die door Breukers even snel weer naar Overtoom wordt gespeeld. Overtoom inspeelpaas. Mislukt. Overname AZ. Overtoom verdedigd. Kleine overtreding leek me daar. Op Sictorson. Die blijft op de benen. Bovendien aan de bal. Bramage baart. Speel maar door. Dan is hij hem toch kwijt. Kan Douglas weg aan de rechterkant. Is ook Breukers mee. Maar geeft Douglas de voorzet zelf. Die wordt half weggekopt. Komt die bal bij Overtoom. Maar die krijgt hem dan niet langs Marcellus. Dat was een beste kans. Voor Willy Overtoom. als hij dus de bal mee zou hebben gekregen. Het is Kwanza trouwens. Als hij de bal zou hebben meegekregen langs Marcellus, dat gebeurde niet. Aan de andere kant opent AZ nu met een diepe bal die door Birke Maartens wordt weggekopt. En dan doet Van der Linden de rest. De slotfase wordt langzaam maar zeker wat hectisch. Een minuut nog over. Heracles lijkt gesteund door het publiek dat zo even al zong alles of niets. Dan toch maar op jacht te gaan naar die goal. Die ene goal die dan vermoedelijk drie punten in het laatje zal gaan brengen. Goede combinatie. Breukers komt weer mee. AZ wordt teruggedrukt in de slotfase. Maar dit is een goede ingreep van Hector Moreno. Overname weer voor AZ. En dan ook daar maar gokken op mensen die nog voorin zijn blijven hangen. In dit geval is dat Benschop. Want de bal is veel te lang onderweg. Niet zuiver ook. En opnieuw dan prooi voor de Almelo's. Die dan toch de geest krijgen in de slotfase van deze wedstrijd. Diepe bal. De opening gevonden. Kwantza loopt. klapt ook voor de bal. Die weliswaar kwam. Maar ziet dat hij niet in zijn buurt komt. Maar in de handen van Sergio Romero, die hem alweer heeft uitgelegd, uitgerold naar uh, Moisander. Die neemt risico, vind ik, door met het uitverdedigen niet te pasen, maar te gaan lopen. Dan heeft hij nog het geluk dat hij door iets even licht wordt aangetikt. Zo krijgt hij nog een vrije schop en ligt de bal weer aan de voeten van Elm. Als nou de hele wedstrijd zo aardig is als nu en zo snel, dan hadden we een leukere avond gehad, denk ik. 15 officiële seconden nog, Klavan, met de bal aan zijn voet aan de linkerkant van het veld. Ook hij natuurlijk een man met een verleden hier in Almelo, waar die vier seizoenen onder contract stond. ...maar nu de speler van AZ extra tijd aangegeven. Twee extra minuten We gaan nu in. Filterd. minimaal twee minuten. Juist, voor het geval u dat even gemist had die medeveelder van mij. <laughs> en uh, twee minuten nog te gaan, dus in de extra tijd... ...slechte voorzet van Clavan, dwarrelt over het doel van Pasweer... ...blijft hier uh, voorlopig 0-0. Mag Andy Houtkamp treffen tussendoor? Nou, dat is fijn, Ronald. 1-0 de voorsprong voor NEC, met balbezit voor NAC Breda... ...maar uh, nog wel ver van het doel verwijderd van Sillissen... 1-0, uh, goed uh, doelpunt, maar wel een uh, beoordelingsfout vind ik van uh, Jelle Terrouwelaar. Maar dat terzijde, het is volkomen verdiend. Balbezit bal bezit voor Tyron, Laurent van uh, Nac Breda speelt de bal naar Schilder. Maar meteen zit er uh, een speler, in dit geval Sibum, bovenop. Dus moet uh, Schilder terug naar uh, Koenders, Koenders naar Laurent. En dan gaat de bal naar voren, naar Gorten. Die wordt even aangetikt, maar ze zijn gewoon veel feller, veel beter. NEC, die er bovenop die bal. En uh, Nac Breda, dat gaat liggen, krijgt nu dan wel een uh, vrije trap mee omdat Idab Delay ietsje aangetikt werd. Maar niet al te zeer. Maar scheidsrechter Wiedemeyer de is koerland voor NAC Breda. NAC dat met 1-0 achter staat in de laatste minuut van de eerste helft tegen NEC uit Nijmegen. In vier dagen verliest AZ vier belangrijke punten, Bas Tichler. Nou, of erger nog, want Feyenovietske mag weg voor Herakles. Laatste seconde van de wedstrijd, bal voor de goal. En dan moet hij door Douglas worden binnengelopen. Maar die steekt wel zijn been uit, maar zijn been is niet drie meter lang. Dan zou hij heel scheef lopen ook, denk ik, met een drie meter lang rechterbeen. Maar de voorzet van Feyenovietske gaat langs de doelman. Romero die nog wel probeert om die bal weg te tikken, maar er niet meer aan toe komt. En bij de tweede paal wil Douglas zijn voet tegen de bal zetten, maar dat mislukt. En zo uh, krijgt AZ nog een portie geluk ook in de slotfase van de wedstrijd. Maar Herakles heeft blijkbaar alle energie bewaard die het uh, in zich heeft voor de laatste 5-6 minuten van deze wedstrijd. Verbeken alle staten langs de zijkant. Ook Bos is er waarbij gaan staan. En Herakles krijgt een vrije schot voor van de middenlijn. En iedereen wil nu plotseling nog maar één kant op. Dat is naar voren. 10 officiële seconden nog maar. Een ongelofelijke slechte bal van Birger Maartenstam. Die buiten het bereik van al die koppers en aanvallers in de handen komt van Sergio Romero. En dan zegt de scheidsrechter, het is voorbij 0-0. En daar zal uiteindelijk niemand echt ontevreden mee kunnen zijn. Want deze wedstrijd verdiende toch eigenlijk niet echt een winnaar. Hoewel het moment van de strafschop wel of niet van AZ zal nog wel veel besproken worden na afloop. Maar 0-0, zo eindigt het in omloop. Gaat Willem 2 met een voorsprong rusten? Racher? Ja, dat mag je wel zeggen. Het is 1-0 en er wordt ook nog geklaagd. Er wordt gevraagd om meer bij scheidsrechter Paul van Boekel. Want Lasnik heeft een dikke kans laten liggen. Na uitermate sterk werk op de achterlijn van Gravenbeek. Ontfutselt bij Butner de bal. Zoorlijk van Butner. Met links ineens voor de goal geslingerd. En lastig met een iets te zachte kopbal. Had hem moeten zijn de 2-0. En vervolgens nog een duel tussen Reykjelvits en Janga. Waarbij het er toch de schijn van heet dat Janga wel degelijk wordt gehinderd door Reykjelvits. Die de man raakt. Maar uh, de scheidsrechter besluit om daar niks voor te geven. En zo is het inderdaad. 1-0 voor Willem 2. Maar goed, op voorhand zouden ze daar ziels, ziels, ziels vooruit. Ziels gelukkig mee zijn geweest. En dan het einde van de eerste helft in Nijmegen in die outkamp. Ja, we krijgen een gele kaart. Uh, waarom? Ah, dat is een beetje flauw. Aan uh, Bram Nuitink was nergens voor nodig. Het is dus heel sportief. Uh, Nuitink maakt een lichte overtreding op uh, uh, VHR. Levert nou, Breda een vrije trap op aan de linkerkant van het strafschopgebied. Een er erbuiten. Uh, moeilijk om vanaf die kant uh, met je rechterbeen de bal ja in de verre bovenhoek zou het kunnen. Kees Luijks kan dat bijvoorbeeld. Uh, man met drie doelpunten achter zijn naam. Afgelopen dinsdag tegen Telstra nog centraal achterin spelend. En nu op het middenveld omdat uh, Gillissen er niet bij is. Penders niet, Boussabon niet, Horvat, Armoa en Leonardo. Die zijn allemaal geblesseerd en Gillessen dus geschorst. En dat verschil is te te groot, te veel spelers ontbreken. Misschien uit zo'n moment. Daar komt de vrijtrap in het tweemansmuurtje. De afvallende bal wordt huizen hoog over het doel geschoten. En langs het doel geschoten van Jasper Sillissen. Die absoluut niet in gevaar is geweest in de eerste helft. Dat in tegenstelling tot Jellet en Rauwelaar. Die heeft veel kansen uh, uh, kunnen uh, ontdoen van uh, kans. Maar uh, het is nu wel rust overigens omdat Wiedemeyer heeft uh, gefloten. Eén keer is het wel raak geweest voor NEC via wie anders... Dan Björn Vlemings zijn zestiende doelpunt van het seizoen betekent een ruststand van 1-0 bij NEC tegen NAC Breda. En ook bij Willem II Vitesse is het rust en ook daar is het 1-0. Herakles AZ is dus afgelopen 0-0. Fijn dat de graafschap begint over ruim 10 minuten. En het gefluit wat u nu hoort, het fluitje wat u nu hoort, komt uit Apeldoorn en is bij het volleybal Dynamo Rotterdam Lars schits. Het lijkt erop dat Dynamo vrij weinig moeite zal hebben met Rotterdam vanavond in eigen huis. Want het is 18-16 in de derde set. En Dynamo staat al met twee sets tegen 0 voor. En nu wordt het zelfs 19-16. Het leek aan het begin van deze set er al op dat Dynamo vrij. Makkelijk over Rotterdam heen zou lopen. Pakte maar liefst 7 punten voorsprong. 11-4. Maar daarna zette coach Albert Christina van Rotterdam een aantal nieuwe spelers in. Een aantal spelers die we bijvoorbeeld nog kennen van HVA vorig jaar. De Hogeschool van Amsterdam die het zo goed deed. Onder andere Overbeke. Dosette ze erbij en Tijmer Lane is erin gekomen. Dat zorgt voor iets meer balans in het team. Dat zorgt er ook voor dat uh, Rotterdam wat dichterbij kon komen. Ook omdat Dynamo wat foutjes begon te maken. Dat heb ik in deze wedstrijd nog niet gezien. Ralf Komen, de middenman, die heeft toch een aantal belangrijke punten gemist. Je ziet dan ook wat irritatie bij Kars van Tarel de spelverdelen komen. Zo van, ja jongen, ik, ik geef ze toch allemaal prima. Waarom sla je die ballen er niet gewoon in? Nou, hij bouwt ook van zichzelf. Is weer even gaan zitten... En het is uh, daarna wat beter gaan draaien bij Dynamo toen hij weer er terug in kwam. 2017 inmiddels de stand. En het ziet er naar nou uit dat Dynamo vrij weinig moeite zal hebben met Rotterdam vanavond. Maybe Tomorrow van de Stereophonics was dat. Feyenoord de Graafschap is de vierde wedstrijd van vanavond. De late wedstrijd slechts twee keer onder Graafschap in Rotterdam. Maar ja, de laatste keer was wel vorig seizoen uh, Richard van der Waarden. Ja, klopt. Een wedstrijd die eindigde in 1-3. Twee doelpunten toen van Geert en Oude, nota en een oud-Fijenoorder. En die wedstrijd was ook heel duidelijk in het voordeel van de Graafschap. Verdiende zegen. Veel beter de Graafschap in dat duel. Maar normaal gesproken is het toch Feyenoord dat de wedstrijden hier in de Kuip zeker van de Graafschap wint. We zijn in afwachting hier... In een bijna volle kuip, 45.000 toeschouwers van opnieuw. En het laatste eerbetoon voor Koen Moelijn. Het legioen, de Feyenoord supporters nog één keer, nemen ze afscheid van dit clubicoon. Die op 73-jarige leeftijd, op 4 januari om precies te zijn, overleed aan een herseninfarct. 45.000 sterretjes zijn uitgedeeld aan de fans. Een aantal oud-ploegenoten, waaronder Guus Haak, Frans Bouwmeester, Henk Schouten... die met Moelijn voetbalden eind jaren 60, begin jaren 70... zullen straks het veld opkomen lopen met een grote vlag afbeeldingen van Koen Moelijn. En dan zal er een klaterend applaus ook van de tribunes neerdalen... dat waarschijnlijk, tenminste zo heb ik het me laten vertellen, een minuut zal aanhouden. En ook mevrouw Moolein. ...zal zo dadelijk nog aan het woord komen om een dankwoord uit te spreken. Daar wachten we allemaal op. Het is indrukwekkend als ik zo hier rondkijk. Er wordt Bengaals vuurwerk afgestoken. De oude ploeggenoten van Koen Moelijn staan klaar. Hangen mooie spandoeken hier in de Kuip met rustzacht. Koen Moelijn, Koen, jij blijft de grootste. En op dit moment, en luistert u maar even mee... ...wordt Koen Moulijn nog één keer toegezongen door het legioen. Veel rookwolken ook in het stadion nu. Mensen die klaarstaan, de spelers bij de middencirkel. En dan zal er straks denk ik een minuut lang geapplaudiceerd worden voor Koen Moulijn, Een clubicoon die Feyenoord zoveel grote successen bracht. Ook applaus van de spelers. Tranen in de ogen zie ik van de oud-ploeggenoten die klaarstaan met een afbeelding van Koen Moulijn. Een mooi gezicht, indrukwekkend. De uitvaart was al uh, vrij bijzonder. En nu neemt Feyenoord dus nog eenmaal afscheid. Een hommage, een eerbetoon aan een uh, fenomeen, Koen Moelijn. En zoals gezegd, heel veel oud Feyenoord is uh, aanwezig. Niet alleen hier op het veld, maar ook uh, op de tribunes. Zelfs oud-kieker van de Bel is meegekomen eh, om, helaas, hij zelf niet mee op, maar ook hij is aanwezig zoals nogmaals zoveel oude cordy Ze gaan nu via voet. De, weer de van het veld af en eh, ik denk wat zij er eh, Wordt vuurwerk eh, afgestoken. De spelers van Feyenoord en de Graafschap staan inmiddels klaar. En dan zullen we zo dadelijk ook gaan beginnen. onder leiding van scheidsrechter Van Sigum aan dit voor Feyenoord. Zo belangrijke duel, want dat is het natuurlijk wel. Mario Been, de coach, heeft het elftal nogal door elkaar gehutseld. Geen Mocotjo, geen Bahia, geen Castaños. De eerste basisplaats bij Feyenoord voor John van Beukering in de punt van de aanval. En er is ook vanaf het begin een plekje vrijgemaakt voor Stefan de Vrij. En voorin op de linkervleugel. Gerson Cabral. En dan het volleybal. Dynamo tegen Rotterdam. Zit die derde set er al op, Luis? Ja, de derde set zit erop. En die is gewonnen door Dynamo. Niet echt verrassend. Het was die uh, Braziliaanse aanwinst van Rotterdam Felicissimo. Die de bal uitserveerde op matchpoint 24-20. En er dus 25-20 van maakte. Dynamo doet uitstekende zaken in eigen huis. Komt iets dichter bij koploper Likurgus. En neemt afstand van directe concurrent Rotterdam voor de play-offs later in dit seizoen. Een 3-0 overwinning. Dynamo zelf zal ook niet gedacht hebben dat het zo eenvoudig zou gaan. En de Rotterdammers gaan met hangende kopjes terug naar huis. We'll Pretty lies honey if I would hold you now tonight But nothing good is gonna last Hotel Futura X was dat. Feyenoord, de graafschap. En de graafschap staat eigenlijk naar zoiets al met één lacht. Hè? Richard van der Maren. Hoe bedoel je dat, Ronald? Nou, Door publiek... Zo'n gebeurtenis. Nou ja, de... ja, ja, ja, daar heb je wel zoiets gelijk in. zo. Ben je toch zo. onder de indruk als, als bezoekende club? Ja, daar heb je ook gelijk in. Hoewel het eerbetoon aan Koen Moulijn eh, toch niet helemaal zo volgens het draaiboek eh, ging zoals was afgesproken. Het viel mij wat dat betreft ietsje tegen. Ik had het wat indrukwekkender verwacht. Maar inderdaad, inderdaad met zo'n vol stadion en dan tegen Feyenoord spelen. Dat blijft ook voor spelers van de Graafschap altijd bijzonder en altijd toch wel imponerend en indrukwekkend. Veel is er nog niet gebeurd in de eerste drie minuten van deze wedstrijd. 0-0 de tussenstand en Feyenoord dus met een aantal nieuwe namen in de ploeg Gerson Cabral, Stefan de Vrij als centrale verdediger. Omdat hij opbouwend beter is dan Bahia is de uitleg van Mario Been. En de eerste basisplaats voor Johnny van Beukering. De oudspeler ook van de Graafschap maakte 51 doelpunten voor de Doetinchemmers in 101 wedstrijden. Dus wat dat betreft kan hij het echt wel. Maar tot nu toe bij Feyenoord, daar moeten we ook eerlijk zijn, heeft hij het nog niet echt laten zien in zijn invalbeurten. De Bal ligt bij Feyenoord aan de linkerkant van het veld bij Tim de Clair. Goed bespeelbaar veld. De graafschap dat ze een... Zijn... Eerste wedstrijd weer speelt na de winterstop. Feyenoord kwam afgelopen woensdag al in actie in de wedstrijd. De klassieker tegen Feyenoord verloor met 2-0. Machteloos Feyenoord tegen een veel en veel betere Ajax. En de Graafschap heeft dus wat dat betreft wat meer rust gehad. En speelt nu weer de eerste wedstrijd in 2011. Een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug. Twaalfde plaats. Eén puntje meer op de ranglijst notabene, dan Feyenoord. En de ploeg van Kalesiets speelt de bal nu achterin rond met Broekhoff. Met een lange bal probeert hij de ridder te bereiken. De ridder op volle snelheid kan de bal nog binnenhouden, maar daar is voor niemand. Popon stond er te ver vandaan. En de keeper van Feyenoord, Mulder, opnieuw, kan de bal gemakkelijk oprapen. Feyenoord aan het balbezit. Nu aan de linkerkant van het veld. Maar alweer balverlies bij de Rotterdammers. Overname nu van de Graafschap met Meijer. Lange bal gaat richting Rozen. Die kan de bal aannemen. Heeft de Claire bij zich. Probeert dan het strafschopgebied in te gaan. Misschien kan dit nog gevaar opleveren voor de Graafschap. Want de bal gaat goed binnendoor bij Hersie. Maar dan is het. Gevaar geweken. Kan Feyenoord uh, proberen op te bouwen. Maar de Graafschap in de eerste 4-5 minuten van dit duel. Wat scherper, wat agressiever en wat beter bij de les dan Feyenoord. Slechts één keer in het seizoen kwam Vitesse terug naar een achterstand bij Rust. Dat was tegen ADO. Toen wonnen ze nog graag nog niet mee. Dat geeft de burger dus extra moed. De burger Je wilt de Tilburgse burger, hè? Ja, nee, voor de duidelijkheid inderdaad. Twee minuutjes zijn we nu precies aan de gang. 1-0 is het dus voor Willem goal van Janga. Die nog altijd in het elftal loopt. Raakte geblesseerd aan het einde van de eerste helft. Maar kon wel verder. En zojuist lag ook Stefanovic namens Vitesse op de grond. Na een zetje in de zij. Het leek toch niet ernstig. Hij bleef even liggen Stefanovic. Maar is inmiddels ook weer opgestaan. Aan de overkant van het veld van Ginkel. Konden ze al snel in de wedstrijd in de ploeg bij Vitesse voor Pedersen. Overigens is zijn trainer dus heel erg ontevreden moet zijn geweest. Hij miste een grote kans. Maar om dan iemand meteen eruit te halen. Hij maakte er toch bijvoorbeeld drie in de uitwedstrijd tegen VVV. En kan het toch niet ineens helemaal verleerd zijn. Lopez de Spanjaard speelde ooit bij Real Madrid. En Sevilla maakte een lichte overtreding op het middenveld. Klaagt toch wat bij Paul van Boekel. Maar euh, nou ja, licht. Hij komt er toch eigenlijk met een behoorlijk gestrekt been in. Mist weliswaar waar zijn tegenstander en de bal. Maar van Boekel vindt terecht dat hij er toch wel voor gevloten mag worden. En doet dat vervolgens ook. Lasnik, de man van de kansen en de corners ook. Daaruit werd gescoord, maar hij kreeg zelf toch ook zijn mogelijkheden. Gaat het nu ineens proberen? Nou, het houdt het midden tussen zo vanaf de helft van Vitesse. Daar aan de linkerzijkant. Tussen, midden tussen een voorzet en een trap ineens. Rome heeft er geen enkel probleem mee. En Vitesse weg aan de rechterkant van het veld. Er zal wat meer tempo bij moeten bij de Arnhemmers. Wat meer diepgang zal er moeten komen in het spel. Want de bal was zeker zo halverwege de eerste helft. En ook aan het einde ervan toch wel heel veel rond de midden lijn te vinden, een bandbreedte van een meter of 30 aan beide kanten. Maar heel veel verder kwam Vitesse op dat moment niet meer en Willem II sterker in uh, het verloop van de wedstrijd. Nu is het aan de rechterkant van het veld Josuda, de nieuwe Japanner. Het is goed om te zien dat hij echt een Japanner is, want hij liep er straks aan de overkant en leek gewoon een Nederlander. Maar het komt omdat hij zijn haar felblond, helblond heeft gekleurd en die moest toch echt even controleren of hij wel een Japanner was, maar het antwoord op die vraag is zeker ja. We gaan ingooien met deze Japaner naar uh, Aisati En dan kijken we op de klok. 49 minuten gevoetbald in Tilburg. 1-0 voor Willem 2 tegen Vitesse. Vleming scoorde voor NEC. En dat staat voor tegen NAC. En die had Kamp. Ja, deed het uh, één keer. Hij heeft al drie hittricks gemaakt uh, dit seizoen. Maar één keer vandaag. En nu goed schot hoor. Helemaal niet slecht van Basie Bum. Uh, nee, van uh, Nathaniel Wil. Die de bal net over het doel tilt van uh, keeper Jellet en Rauwelaar. 1-0 de voorsprong voor NEC. En NEC gaat gewoon verder waar het gebleven was. Is ook niet zo moeilijk hoor. Want dit uh, NAC Breda is wel heel erg matig en zwak. Maar toch, je moet het maar doen. Uh, Zij uh, staan niet echt bekend als aanvallende ploeg NEC. Ondanks dat uh, de topscorer van Nederland in het uh, team zit. Daar, uh, daardoor zie je ook hoe knap dat is wat... Uh, Flemings doet het. Het is niet de uitstraling van een superspits, maar hij scoort ze wel. En dat is het allerbelangrijkste. Benieuwd of hij uh, ook na 31 januari gewoon bij uh, NEC speelt. We zullen het zien. Als er balbezit is voor NEC... Nee, voor uh, Naukbreedda. Uh, het leek mij dat uh, Luiks de bal het laatst uh, heeft geraakt. Maar dat is niet het geval. Dus mag Nak uh, gaan gooien. En doet dat op Leurling. Leurling, uh, hey, voor het eerst uh, van een tegenstander weg. Speelt de bal naar de schilder. Schilder, de uh, bal onder controle naar de rechterkant. En lukt dat? Ja, want Kolka is er heel even langs. Maar dan is er goed werk uh, van uh, Amieu Die de bal weer herovert. En zo kan NEC weer in de aanval gaan. Wij hebben precies vier minuten gespeeld in de tweede helft. NEC leidt volkomen verdiend. Dik verdiend dus tegen NAC Breda met 1-0. Met My Guy. Feyenoord de Graafschap. Riesert van Maden. 12 minuten onderweg in de Kuip. 0-0 de stand. En het stadion van Feyenoord is vrij stil. En dat heeft alles te maken met het uh, spel van de ploeg. Nu misschien wel een aanval aan de rechterkant van het veld. Met Wijnaldum speelt hem naar Van Beukering. Die heeft een overstapje in gedachten. Maar dat mislukt. Feyenoord dat tot nu toe teleurstellend speelt. En eigenlijk zie je in dat eerste kwartiertje al dat er veel angst in de ploeg zit. Heel weinig vertrouwen. Veel ballen die worden teruggespeeld. Het is allemaal breed voordiep. En de Graafschap, dat is de ploeg dat tot nu toe in die eerste 12, 13 minuten met bravoer speelt. De bal wat makkelijker kan laten rondgaan. De vrije speler ook goed vindt. En Feyenoord heeft nog niet één keer een fatsoenlijke aanval afgeleverd. Het is de Graafschap dat via Frenkel de bal nu naar voren schiet. De ridder met een goede aanname. Geen buitenspel, Ja, dan gaat de vlag toch naar boven. Neemt de scheidrechter het over. En wordt er gevlacht voor Buitenspel van Poupon, de topscorer van de Graafschap met acht goals. En mag Feyenoord nu, terwijl weer een vuurwerkbom afgaat, Feyenoord de vrije trap gaan nemen. De Vlaar achterin speelt de bal kort in de middencirkel naar Bruins. Die speelt de bal dan weer terug in plaats van vooruit te denken. En dan gaat de Vlaar met de bal de middenlijn over. Maar eens aan de wandel. Kijken waar de afspeelmogelijkheden zijn. Die zijn er dan in dit geval kort bij Simon de Hongaar. Bezig aan zijn tweede wedstrijd voor Feyenoord. En de Rotterdammers spelen dan nu voor het eerst aardig positiespel met de Claire. De Vrije man is dan El Amadi. El Amadi naar Cabral. Cabral tegenover Wormgoor. Geblesseerd geweest een aantal weken. Goeie voorzet van Cabral. Wordt weggekopt door Meijer in het strafschopgebied En de afvallende bal is voor Tim de Kler. De eerste goede mogelijkheid voor Feyenoord. Daar zat een hand aan van uh, Waterman. En dat betekent de eerste corner in dit duel voor Feyenoord. Dat zag er aardig uit. En daar heeft het publiek hier in Rotterdam-Zuid dan 13 minuten op moeten wachten. Een aardig schot van Tim de Kler na 14 minuten. De stand hier in de Kuip nog 0-0 tussen Feyenoord en de Graafschap. Springruiter Michael van der Vleuten is bij Jumping Amsterdam uitgeroepen tot talent van het jaar. Het is de tweede keer dat hij deze prijs in ontvangst mag nemen. En oud-Olympisch schaatskampioen Gerard van Velden heeft uit handen van Ali Koops directeur sport bij de KNSB, Het trainersdiploma 4 ontvangen. Van Velden is daarmee de eerste coach die dankzij een speciale verkorte cursus... een diploma ontvangt. Herakles AZ eindigde in 0-0 bij Willem II Vitesse... en bij NEC tegen NAC is het 1-0 na een minuut of 10 in de tweede helft. en bij Feyenoord de Graafschap is het na een minuut of 10 in de eerste helft nog 0-0. Tot zo. Sport op Radio 1. De klok gaat naar 1.14. Morgen vanaf kwart over één. De klok gaat naar 1.15. Het WK Sprint in Heerenveen. Het wordt 1.16, 56, 200. Voetbal uit de eredivisie. Er gescoord door PSV. Jumping Amsterdam. En de wereldbeker veldrijden. Jawel, formidabel. Luister NOS langs de lijn. Morgen vanaf kwart over één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.